Podcastuitzending 31 maart 2012, Studiobeeldstraat. Ja, dames en heren. En het slimme is,、eh, luisteraars van de podcast, u schakelt nu pas in. Ik was vergeten het recordingknopje weer e s voor de zoveelste maal in te stellen. Heel dom van mij. Dus als u de podcast terugluistert, u valt in het midden van het programma. Een half uur zijn we al bezig, helaas. Maar dat soort dingen kunnen gebeuren bij een live uitzending. Leuker was dat als mijn pa ook、uh, als er altijd bezoek kwam en er werd gebeld. We hadden vroeger ook nog een touwtje, ik weet niet of jullie dat nog kennen, zo'n touwtje. Je had mensen die hadden gewoon een heel touwtje uit de brievenbus. Maar je had ook mensen die hadden zo'n zo zo gekunsteld touwtje. En dan moest je door de brievenbus even een touwtje trekken. Ja, dat hadden wij. Dat niet iedereen daar touwtjes zag hangen natuurlijk. Alleen voor de lieve mensen. En als dan、uh, iemand binnenkwam, dan zong mijn vader altijd dit.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 Zingen die dames niet echt wonderbaarlijk mooi? De swinging 19 k e e l zijn het. h o e mooi, h o u i e r ze zingen. Laat wel een vriendelijk heertje, zoals je er zelden e n ziet. Ik zei hem: kom binnen, maar dat die de deur waar e was, wist ik niet. Kom dan i n n e n Lucky boy. Hallo, schat. Welkom. Vooruitzet je z o n g op zee. Kom erin. Vooruitzet je z o n g op zee. Ja hoor. Het is weer zover. Oh, mensenlief. Doe dat toch eens goed. Ik kan ook niks goed doen. Weg. Ik neem een andere. Ja. Ontslagen. Jong, mijn huishoudster kan echt niks. Uh-oh. -oh. Ja, dames en heren, misschien hebben we aan een aantal van u afgelopen week de discussie gevolgd op de radio die doorging tot half vier. En misschien een aantal niet. Kunt u ook terugluisteren op r i d d e r a d i o c o m Ging over mij. Ja, er zijn een aantal mensen niet tevreden over mij. Nou ja, zowat. Iedereen is zoals hij is. Ik kan er niet echt mee zitten. Echter is het wel zo dat ik een aantal mensen zeer waardeer. En、uh, ik wou toch even zeggen dat ik Sunset、uh, haar programma ook erg mooi vind. Die draait ook onder andere op zondag. Altijd、uh, naar luisteren zou ik zeggen. Draait hele mooie muziek. En ja, we hebben ook nog、uh, da de dame Els met haar, uh, haar uh, met s h o b i a n Die zit op,、uh, op de vrijdagavond. En die hebben dan,、uh, hoe heet dat programma ook alweer? Ja, Broomride on Friday.、Dat、kun je altijd in、uh, de programmatijden staan online. En Giel、uh, zit altijd op donderdag van 8 tot 9. Ook een zeer interessant programma.、Dat、kun je altijd naar luisteren.、Um, heeft hele interessante gesprekken. Die zendt hij uit en die kun je dan、uh, commentariëren.、Uh, ja. Erg interessant. Maar ik wil vooral vragen: bel eens even in. Want je kunt inbellen op、uh, Skype. Iedereen mag bellen. Iedereen van de chat, iedereen die luistert. Met een leuk en positief gemoed. Daar gaat het om. Want we gaan het wel positief houden. Dat is heel belangrijk. Want er is al zoveel ellende op de wereld. En er is al zoveel、uh, ergernis. Wat hebben we eraan? We gaan een vrolijk en leuk programma maken. Uh, ja, Giel, we zijn doorgegaan en ik denk dat we van elkaar wel hebben geleerd. Maar uiteindelijk heb ik geleerd dat je vooral bij jezelf moet blijven. En vooral jezelf niet moet veranderen voor een ander. Dat is heel belangrijk. vooral jezelf blijven doen en zeggen wat je wilt en hoe je dat voelt. En als een ander daar moeite mee heeft, ja, dat is dan vervelend, maar dat kunnen ze dan tegen je zeggen. En als mensen je beter kennen, dan weten ze ook wel dat een opmerking hier, of een opmerking daar, dat het allemaal niet zo zwaar bedoeld is. En dat het allemaal niet zo lelijk bedoeld is als wellicht op een chat kan overkomen. Toch? Ja, zo werkt dat toch? Ik zie dat Jochem uh, uh, uh, weer binnen is gekomen. Ach ja. Ja, er worden, er worden reacties gegeven. Ik zal er eens op ingaan. Uh, Jochem zegt dat het kan je geen bal interesseren onverschilligheid terwijl je in de chat mensen loopt af te zeiken. Nou, Giel zegt tegen wie heb je d a t Jochem? Ja, ik snap het ook niet. Want ik ben altijd hartstikke aardig en ik maak wel eens een grapje. Maar ja, als dat anders geïnterpreteerd wordt, dan kan ik daar toch niks aan doen. Ja, zo werkt dat. Mensen、uh, vandaag de dag vinden alles af zeiken, maar dat is het helemaal niet. Je kunt gewoon,、uh, er zijn gewoon mensen, die hebben, alle mensen hebben een eigen manier. Van grapjes maken en alle mensen hebben een eigen manier van interpreteren. Ja, je kunt daar, als je daar rekening mee moet gaan houden, je moet een beetje, een beetje relativeren. En ook begrijpen dat de ander die daarachter, die, die dat op zo'n chat zegt, allemaal niet kwaad bedoelt. En als je dat in je achterhoofd houdt, nou, dan word je op slag verliefd op sommige mensen. ペテル、ペテル。 《だっていっしょに》 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪、yeah, どう Er gaat hier iets gigantisch mis.、Uh, ja, dat was Peter. Ik ben verliefd, dames en heren.、Uh, ik zie dat er een hele discussie op gang is gekomen op de chat, dames en heren. Als u luistert, u kunt、uh, daarin meedelen. Er zitten heel veel chatters inmiddels. Ik zal ze even opnoemen: CPR voor TCR, d r e a d w e t s Anarchist, Bibep, Giel, Els, Dirtech, Dame Els,、hè? of is het nou Dame Els liever? d Earth, Joost, Kim, Libitinarius. Lin Lucky Boy. Oh, dat is zo'n schatje. Echt, je zou hem moeten kennen. Neskio, Sunset en Jochem. Helaas, Jochem kan even niks zeggen. Ja, dat is mij ook wel eens gebeurd. Kan gebeuren, misschien.、Uh, ja. Het leuke is van Ridder Radio, dames en heren. Je moet vooral vaker komen luisteren. Ik zie dat er、uh, een bericht binnenkomt. Ah, Zem. Zem, als je nou luistert, bel dan in. Zem stuurt een berichtje via Skype. Nou, leuk dat je ook zit te luisteren, jongen.、Uh, het leuke van Ridder Radio is, is dat het, moet, het is nu lekker vernieuwend、hè? Er komen nieuwe mensen bij, nieuwe chatters bij. En zo hoort het ook. Er moeten vooral nieuwe mensen, veel nieuwe aanwas. Dat is heel gezond. Creëert nieuw leven, ander leven. En een differentiatie tussen allerlei programma's. Dat is toch heel gezond, lijkt me zo? Dat je voor iedere doelgroep ook wat hebt. De een houdt van de moeder, de ander houdt van de dochter. En、je hebt ze die houdt van allebei. Je hebt ze ook nog die houdt ook van de zoon en de vader. Die houdt van alles tegelijk. Ja, zo zijn mensen. Ach, Lucky Boy, lieve Lucky Boy. Natuurlijk heb jij ook je dagen. Dat weten we toch. Maar tegen mij ben je altijd hartstikke lief. Dus je kan ook een bit c h z i j n Maar dat ben je nooit tegen mij geweest, lieve schat. Oh, dat is zo'n schat van een mens. Echt. Ik hou van hem, echt. Uh, maar goed, er gaat nu een hele discussie.、Uh, ik zou zeggen,、uh, log in. Alleen krijg ik van Zem te horen, die is erg, erg boos. Want hij kan niet op de chat. En ik heb hem al gezegd: ja, je bent een jaar、uh, ontwricht. Je mag een jaar niet komen. Omdat hij dingen heeft gezegd die in verkeerde aarde vielen. Nou, weet ik dat hij dat allemaal niet zo heeft bedoeld. En ja. We maken allemaal eens uit. Dus bij deze moderators. Haal nou, en strijk nou eens even de hand over het hart. Ik mag me er verder niet mee bemoeien, want het is jullie chatkanaal. Maar doe het nou, want het is zo'n lief mens. Echt waar.、Uh, ja, het gedicht. Ik moet wel even zeggen: vandaag hebben we geen fysiek plaats. En we hebben ook geen、uh, s t e m w a n d of het strothoofd van de week. En dat komt omdat ik doe dat o e d normaal op donderdag en vrijdag Als ik、uh, in bed lig en ik kan niet slapen, dan, dan ga ik dat monteren. Maar ik was daar door een discussie dus nu niet aan toegekomen. Dus dat verschuift een week. m a g niet uit. Kan gebeuren. Maar we gaan wel naar het wekelijks gedicht in het Latijn. Want dat is ook onderdeel van onze Nederlandse cultuur. ドミネ、Quiem multisunt qui tribulant mea, m u、um、me l tisunt in u qui dei mi diunt, non est salus e in i Deo? Tu, autem, domine c l i p e n s meus est, Gloria mea, qui erigis. 無い、フォーチェ・メア・ド・ミノン・クラマー・ワイ、エア・サウ・ディ・ビュー・メ・デ・モンテ・サント・ソー。エコ・デ・チュー s ュー、エト・オブ・ド・ミー・ウィー、エス・ウィー・レクシ m i l ー・ア・ド・ミノン・シューテ・ミュー、エン・シューキュー・キュー・コント・ア・ミ m e c o n s i s t u n t Exurge domine, salvo me fac Deus meus. Nam maximum, p e r c u s i s t i o m n i u m adversantum mihi, dentes peccaturum c o n f r g i s t i p e n i s dominum est salus. Super populum tuum. Sit benedictu tua gloria patri, Ja, dames en heren, ondertussen werd er gebeld. Dat was het gedicht van de week. En,、uh... Ja, Zem is daar. Ik zal Zem even terugbellen. Ja, dat was het gedicht in het Latijn. Ja, ik hoop dat hij opneemt, onze lieve Zem. Ja. Bent u daar? Je staat te plassen. Ja. Je staat te plassen terwijl ik een, Latijn,、uh, een Latijnse gedicht voorlees. Ja, ik ben even a b i e s Ik denk, ik mag er toch nog niet in. Nee, je gaat toch niet onderwijl dat een programma m a k e r zit een gedicht voor te lezen. En dan kom jij er even in. Van, hallo, hallo, ben ik daar? Weet je wel. Nee, dat werkt zo niet. Daar、ja. bent u dan. Uitgeplast? Ja. Maar ben ik in de uitzending of niet? Ja, je bent rechtstreeks in de uitzending natuurlijk, hè? Ja. Er zijn mensen die ik zeggen. Hoor,、er、ik ik mensen... hoop dat er nog muziek draait. Ja, op de achtergrond gezellig. Ja. Er zijn mensen die、okay. zeggen, ja, ik versta a r dat natuurlijk niet, hè? Nee. Nou, leer het dan. o ja, oké. Hoe gaat het verder? Goed hoor, ja. Het gaat, ik ga u even aankondigen. MUZIEK j a je moet ook je radio-uitzending uitzetten, lieve schat. Ja, maar ik sta n a a beneden, lieverd, en ik heb、uh, boven de、ah. uitzending aan staan. Dus dat moet toch kunnen, of niet dan?、Uh, lucky Boy, ik kan dat wel doen, maar dan moet ik, even,、uh, moet ik het even gaan vertalen. En dat duurt even, en dan ben ik een half uur verder. Ik kan het vanuit het Latijn gelijk interpreteren, Lucky Boy. Maar ik moet dat dan eerst weer naar het Nederlands gaan vertalen. En dat, dat duurt je even. Ja, dat is weer een ander stukje brein. e e Ik zit even met Luckyboy. Hallo, gezellig. Helaas, uh, uh, Zem, Guus is er niet. Guus is bezig op het oh, land.、Nee. Oh, wat ja. erg. Ja, ja, ik had laatst het programma nog geluisterd. e even... r、er、zit heel veel echo. Misschien. Oh, ho, stop.、Yeah. Ho, ho, hallo. Misschien kun je even dichter naar de microfoon gaan. Ik zei、ja. dat ik naar, van de week naar het programma van Guus heb geluisterd. Volgens mij was het donderdag. Oh, heb je dat ook gehoord? Ja, die, ik heb het gehoord, ja. ja dus, jij, dat moet ik, ik even zeggen. Sam luistert dus ook altijd naar Guus, hè? Dus,、uh... ja, ja, ik zeg, ja, Guus en jij zijn eigenlijk, Ja, dat zijn toch wel redelijk goede programma's, moet ik zo a n d e r zeggen. Dankjewel.、Ja, je werd behoorlijk op de korrel genomen, jongen. Ach ja. Ach ja. ja Laten, we, we, houden, we, houden, we houden het wel gezellig, hè? We houden het gezellig, hè? Ja. Ik、ja, wil je één ding meegeven: Oké.、Okay. blijf altijd jezelf. Oh, dat doe ik ook, hoor. d a n moet je echt compromisloos in zijn. Oh, maar dat doe ik ook. Ik blijf zeker mezelf. Ja. Oké.、Okay. Ja, nou ja, goed, dat is,、uh, dat is het belangrijkste. Iedere gek heeft zijn gebrek. Aan iedereen mankeert、ja. wel wat. En als je zo moet zorgen gaan maar... maken. Kijk, wie, wat is nou eigenlijk het ego? Want het weet toch niemand? Ik bedoel, mensen vormen. Wie、nee, een... was、er、eigenlijk die d a m e waar j e mee aan het praten was? Die a l m a Ik ken h e die niet. Jij komt nooit meer op de chat, maar ik weet niet wie is dat eigenlijk. Oh, ook iemand van de chat. Ja. Ik heb ze nooit gezien volgens mij.、Ik、wou Lucky Boy even een kusje geven?、Mm. Oh, baba. En jij ook. Jou ook, Sam. Mja. En ze moesten s、oh, weten hoe lief jij de, bent. Op de mond of op de, of op de wang? Op de mond, natuurlijk.、Oh, dat is lekker. <laughs> uh, maar uh, ja, het was wel een heel、uh, innoverende uitzending, moet ik zeggen. Ja, ja vond je. Ja, ja? Ik was erg moe、ja. en ik had veel、oh. pijn op dat moment. Dat weet niet、ja. iedereen misschien. Maar ik ben ook heel,、uh. best wel ziek. En,、uh, ja, er n werd ook een beetje、uh, laatdunkend over gedaan, maar dat maakt me verder niet uit. Maar.、Uh, Ja, ik heb het overleefd en ik zit hier en ik zit hier weer gezellig. En we gaan het ook gezellig houden, dit gesprek. Ik, ik dacht eerst dat de t een kerel was, weet je dat? Nou, laten we het、uh, aardig houden, z e m Ja, dat b e d o e l i k ook heel aardig en positief. Nou, zo komt het niet over. Ja, nou ja, goed, d a a kan er ook niks aan doen. Nou, maar maar ik ben ook wie ik ben en ik blijf ook mezelf. Ja, dat mag ook. En in beeldstand mag je heel veel zeggen. Maar we blijven wel respectvol naar elkaar toe. Uiteraard. Dus... Maar ja, tegen iemand die ik niet ken, ja, dat maakt me verder niet uit. Maar goed. Ja, maar kijk, er zitten hier,、er、zit hier nog meer mensen die haar wel kennen en misschien wel een hele goede band met haar h e b b e Ik h e er t e te maken, want ik zit niet op die chat liever. Dus ik heb ook me gereed te maken met, met al die chatten. Je hebt wel te maken met mij, toch? Ik heb er sowieso niet op. Nee, dat, ja, daar, heb over, daar heb ik het al over gehad. Als je die gegeven hebt, hoef ik dus ook geen enkele consideratie te hebben, natuurlijk. Ja, maar je moet wel rekening houden met mij. Met jou hou ik altijd.、Goed. En als ik aan je vraag, wees aardig en dan doe je dat toch? Ah. <laughs> ah, nou ja, goed, ik zal het wel.、Uh, voor jou zal ik het doen. Oké.、Okay. Uh -oh. Maar je bent alleen e a n de uitzending aan het in elkaar aan het draaien, zo te horen. Ja, ja ik heb helaas.、Uh, Kim ligt ziek. Die kon niet komen. Ja,、uh, ah, Kim, je k i m w a t heeft ze? Je, je klinkt heel onduidelijk. Ik krijg allerlei berichten binnen. Dat is echt niet normaal. Maar wat heeft ze? k e e l o n t s t e k i n g Oh. Ja. Nou, gewoon een keer goed laten doorsmeren en dan gaat het vanzelf al over. <laughs> ja. Die, kun je, die is multi-interpretabel. Ja, dat klopt. Ja, Ik zie dat h u n g r y binnen is gekomen. Ik wou h、uh, u n g r y even welkom heten. Welkom, h u n g r y Dus,、uh, nou. Ik hoop trouwens dat、uh, Jochem die voiced is. Ja, dat klopt. Maar daar gaan we verder niet op in, dat is een chat gebeuren. De hoogste tijd. Maar goed, maakt niet uit. <laughs> ja, dat zijn jouw woorden, ja, heb... Die, daar heb ik niks mee te maken. Oké.、Okay. Daar、ja, heb j e、er、ook niet eens mee te maken. Nee. Maar goed,、uh, wat, wat ik zeggen wil, ik vond het gedicht van jou net. Ja. Dat was Latijn, hè? Ja. Waar heb je dat vandaan gehaald? Dat is een psalm. j a welke? 53. Oké.、Okay. Nou ja, ik vond dat je het erg goed deed. Dank je wel. Want jij spreekt ook Latijn voor je werk natuurlijk.、Mm, nou, ik spreek het niet, maar je, moet... je kent, kunt het, kent, het lezen. Ik kan het lezen en schrijven. k l o Ja, ik mag het nou, erg、ja. graag. Er werd gezegd, ja, ik kan het niet verstaan. Maar ja, ik zou zeggen, laat het een aan... aan uh, een, uh, ja, iets zijn om, om misschien je voor je te gaan interesseren. Want het maakt wel degelijk onderdeel uit van onze Nederlandse culturele. Ja, uh, uh, dingen.、Hè? Het Latijn is、uh, niet alleen zozeer in de kerk, maar ook op de universiteit of de hogeschool moet je dat ook leren. Dus,、uh, academici、ja. moet allemaal kennen allemaal wel een beetje Latijn, op z'n minst. Wie? Academici. Ja, maar er zijn ook mensen die geen academici zijn, maar het is misschien leuk om. Om daar je oogjes voor te laten vallen, natuurlijk.、Ja. Ik zie net op de chat trouwens dat h u n g r y vergaat van de honger. Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb te weinig gegeten vanavond. Maar、uh, ja, ik had gehoopt dat Guus nog lang zou komen. Maar helaas, hij belt ook niet in. Dus ja, nou, hij zal wel erg druk zijn. Maar het, het lukt toch aardig, hoop ik. Ik vind, ja, je doet het hartstikke goed, joh. Je, je komt nog veel beter uit de verf. Nou, ja, dat is jouw mening. Ik vind het erg gezellig af te Nee, i e n Dus niet de n a d e l e n van Guus, ho, ho, ho, ho. Oh, oké.、Okay. Guus die maakt hele goede programma's. Oké,、okay, duidelijk. Maar Guus is, heel is, is, altijd, is best wel een dominant persoon. Ja, maar dat mag nou, toch? Ook helemaal niet negatief. Ja, dat mag, dat mag, dat mag natuurlijk wel. Kijk, gasten zijn gasten en die horen bij de uitzending. Dus ja. ja, maar ik bedoel dat niet negatief naar Guus toe.、Okay. Ik zeg alleen: Nou, die dan、er、is, kom、ja. jij nog beter uit de verf. Nou. Ik, niet, ik, ja, ik begrijp maar ik weet niet wat voor reactie ik daarop moet geven. Maar dat zijn jouw woorden. Jij hoeft om geen reactie te geven. Ik geef gewoon mijn mening. Oké.、Okay. Ja, het is voor mij wel、uh, iets heel nieuws. Want、uh, ja. Alleen zo'n programma in twee uur vullen. Ja, ja dat gaat mee hoor. d a zit nog niet op de helft, man. Oh nee, hè? j o n g e n Ik heb een nieuwe huishoudster. Ja, tuurlijk. Wacht even hoor. Ja, is het bandje nog niet klaar? Ja, kom a a r Zo, ja, dat was nee, leuk. Ja, dat is van mij. Moet ik volgen als het de radio-uitzending niet gelijk al u i s t e r e t Ja, ik nee, de, maar ik heb een nieuwe huishoudster. En,、hmm. uh, maar die, die laat alles uit de hand vallen. Daar word je echt doodziek van. Echt. Hoe oud is dat mens dan? <laughs> Ze is vijftig. 50. Nou, dat moet op zich nog kunnen. Ik heb al gezegd, je bent ontslagen, maar ze blijft gewoon in die keuken. Nou, is ze weer met de a f l a s bezig Mijn hulp is 55. Dus、hmm. ja, die laat nooit niks vallen. Nou, de mijne wel, dus ik、uh, ga zo eens even naar de uitzending een、uh, pittig gesprek met ze hebben. Want e e n hele s e r v i c i e is Hebben j e het nog over politiek gehad vandaag? Ja, Joost heeft、uh, zojuist een, een, een, een inbreng gedaan、uh, over de politiek. Ja. Oh ja, ja ik ken Joost van Mening. Ja ja. Nee, ja, ja. Ik krijg allerlei berichtjes. Dames en heren die mij n berichten sturen op Skype, ik kan, ik, kan ze, ik kan ze nu niet bereiken. Dus ik ga je er later op,、uh, op, op terug m、uh, e、ja, De chat zit wel helemaal vol, moet ik je zeggen, Sam. Ja, wat is vol? Nou,、uh, het lijstje staat in mijn lijst, wat normaal zeg maar twee derde is, dat nou helemaal vol. Dus.、Uh, ja, die komen allemaal voor jou, hè? Nou, dat weet ik niet, maar ik vind het wel een compliment en, en ontzettend leuk. Ah, oké.、Okay. Ja. Dus bij deze wil、ja. ik de chatters ook nog even bedanken. Dus... Zou ik zeker doen? Ja. Ja, zou ik zeker doen. Erg leuk. Ja, ja, ik, ja. Zit, ik zit toch wel redelijk ontspannen. Maar,、mm -hmm. uh, ja. Heb je nog wat、uh, interessants meegemaakt afgelopen week? Nou ja, wat jij net vertelde over die uitzending was wel,、uh, wel interessant om eens te horen. Door... Ja, dat was、uh, to say the l e s t ja. Ja.、Hè? Ja, nee, inderdaad. Ja. Ik denk wel, hoe、uh, heet dat programma? Uh, de, uh, God, ik weet niet meer hoe dat heet. Of dat het wordt volgens mij niet meer uitgezonden. Dat je dus op、uh, zeer kritisch ondervraagd wordt, laat ik het dan zo stellen. Ik, ik, graag, terug, ik krijg een,、uh, een, een, een bericht van Jochem door. Waarom doe je zelf niet wat je van de anderen vraagt? Krijg ik als bericht van Jochem. Wat vraag jij van de anderen dan? Niks. Je vraagt er van niks van de anderen. Nee, ik vraag niks van de anderen. Gewoon, ik ben wie ik ben en, en, en ja, a c r o b e e r het maar gewoon. Weet, weet, weet je wat mijn filosofie is met betrekking tot internetchats? In het algemeen begrijp ja? ik. Ja, in het algemeen.、Mm -hmm. Ik Helemaal in het algemeen. Het、ja. grote probleem wat sommige mensen, of best wel veel mensen, kunnen krijgen op zo'n chat is dat ze het virtuele met het reële door elkaar gaan halen. Ja, en e l k a a r laten verstrikken.、Ja. En je moet je altijd realiseren dat als jij iets tikt, hè, letterlijk, woord voor woord, t y p t en、uh, entered, dat dat altijd anders overkomt、ja. omdat je er geen、Precies. informatie bij、ja. hebt. Ja. ja, nee, dat, dat vind ik het met je eens.、Ja. En dat is het. En dan loop je altijd, en daarom ben ik er ook afgeflikkerd. En dan loop je altijd tegen problemen aan dat er mensen zijn die nemen die chat bloed bloed bloed s e r i o u s Ja. En die, en, die, en die verbeelden zich dat ze in een echt gesprek zitten verwikkeld.、Mm -hmm. En、uh, ja, dan krijg je dat soort toestanden. dan Gaan ze het persoonlijk oppakken, dan worden ze boos, zijn ze gekwetst. Ja, je en,、no、ja. ja. Je moet je、dat、nooit door een chat laten kwetsen. Nooit. Dat is dom. Nee, je moet altijd realiseren. dat wat je in. als iemand in de chat met jou praat. via.、Uh, letters.、Ja. dat dat.、Uh, dat zijn letters. Dat zijn letterlijke woorden. Ja. He, intonatie kun je er niet bijgeven. j e、nee. nee, kunt wel een schijn.、Ja, en, da en, en daarbij dat... komt dat, kijk. Je moet ook, wat ik belangrijk vind. is dat je ook moet kunnen relativeren. Dat als iemand dat zegt. Is, ja, ja. krijgt de、ja. pest. of zak t door de stromt. of valt dood.、Ja. Dat dat. Dat, dat, niet, dat zeg je toch ook wel eens in het dagelijks leven als je iemand heel goed kent, goed bevriend ja, bent. Dan zit er ach, val dood of krijg dit. Of、uh, zak je、ja, in, in de s t r o n t En dan、uh, drie seconden later schenk je weer een wijntje voor iemand in. Ja, en dat, dat, maar dat is.、Uh, ja. sommige, maar dat is het probleem met die chat. Ja, ja, nee, maar dat、uh, ben ik volledig、er、zitten, met je eens. Er, er zitten enkele mensen die zitten meteen in de verdijnen. Ja, dat moet helemaal niet. Je moet gewoon mensen accepteren、ja, zoals ze,、ja, ze zijn. Ja, maar in chat is juist ook om je,、uh, je energie、uh, je kwijt te kunnen. En dat misschien wel een beetje je frustratie. Ja,、er、nou, dat、komt. weet ik niet. Maar in ieder geval weet ik wel, als iemand eens een keer een opmerking maakt, dat je niet gelijk hebt.、Ja, ik weet dat heel goed. Maar, goed. maar goed, maakt niet uit. En, en als het dan. Ja, ben, ben, en, ik ben best wel een dominant persoontje, hè? Wie? Jij? Vind je? Leg,、uh, verklaar je n e d e r Je bent een geweldig mens. Hoe、maar、weet je, je dat ja, nou? Je, je bent, kent een me niet、stilver. eens. Nee,、ja, maar je bent een kunstenaar. d a、ja, i ken k je wel, ik, ik heb al verschillende keren met je gesproken. Ja, via Skype, ja. ja.、Okay. En je bent een geweldig mens ja, met ja, toch w e lichtmatische l trekjes. Ja, maar jij ook. Want jij vindt jezelf helemaal geweldig. Ja, zeg jij. En, maar als mensen dat zien en dat weten, dan moet je daar gewoon speels mee om kunnen gaan. En niet alles zo serieus nemen. Ik vind、dat、mezelf vind ik... helemaal niet geweldig, maar dat zijn jouw woorden. En tegen al die chatters, ja, ja, vind je zelf geweldig <lacht> volgens mij, echt. Giel zegt op de chat: wat vinden jullie van. val dood, lieve schatten. <lacht> die vind ik wel leuk. Ja, nou, dat is, ja maar dat ja. is toch leuk? Ja, dat zijn toch leuke、uh, woordspelingen. Die moeten het allemaal. k Iedereen j k n i e zegt wel eens. Eerst... En waar heb ik nou eigenlijk gezegd op die chat? Nou, ik, ben, ik heb、uh, niet zomaar een ban gekregen, ik heb een serverban gekregen. Ja, maar nogmaals, de dingen van de、ja, chat, daar ik, ben ik niet dat verantwoordelijk dat voor. Ben... voor hè? Laten nee, we dat even. Nee, dat, ik, ik, ik, nee, dat <laughs> weet ik, maar ik weet dat e、er、op één sluitje. Giel zegt ondertussen: afloop naar de helaardige mensen. Ach, Giel, weet je wat het is? Het gaat erom. Kijk, laat ik een voorbeeld geven. Je rijdt in het verkeer. En, en, en iets irriteert je. Zegt, dan laat je toch ook wel eens wat flippen. En dan zeg je toch ook wel eens van. Ach,、uh, hey. dit ja, of weet dat. Weet je waar ik dus ook allergisch voor ben? Hallo?、Mm. Weet je w a t ik ook allergisch voor ben?、Nou. Het wijs voel. Oké.、Okay. Ik krijg net een bericht o v e van Els. En Els zegt: Jullie moet je realiseren dat de meeste chatters hier op r i d d e r a d i o elkaar juist wel persoonlijk in real life kennen. En dus、uh, anders met elkaar chatten. Maar, Els, daar wil ik even op reageren. Er zijn ook mensen die、uh, die mensen niet kennen. En als die mensen jou niet persoonlijk kennen, ja, dan moeten ze het toch echt relativeren hoor, vind ik.、Ja, ja, maar kun je je nou in godsnaam persoonlijk laten raken door iemand die je niet persoonlijk kent? Nee, dat kan niet. Nee. Nee. Dat Klopt er toch iets niet, of wel? Naar mijn idee, ja, of er iets niet klopt, weet ik niet. Naar mijn idee, denk ik ja. Kijk m wel gewoon je mening. Of er iets niet klopt, weet ik niet. Maar wat ik wel vind, is dat je het allemaal niet zo zwaar moet nemen. Dat je het ja, allemaal moet het relativeren. Relativeren,、ja. relativeren precies. Ja, Kim, zegt, is, Kim、uh, zegt ook、uh, k iets. m z g i e t Kim zegt als iemand.、Uh, Even kijken, wat gaat nou iets te snel? Als iemand val t dood tegen mij zegt, geef ik die persoon een dikke zoen dat hij zoiets g o e d mij toewenst. Stel je、ja. voor dat iemand zegt: leef nog lang en ongelukkig. Ja. Kijk, het is Kijk, een e i j k Als je nou zegt van. lieve Kim, drop dead, ik hou van je.、Ja. Nou, hoe zou je dat opvatten? Ja, d r e d r e t zegt, maar je kan ook niet o n relatieve vreemden voor jou, die velen al elkaar wel al lang erkennen, als nieuw komen doen alsof je al langdurig e l intieme vriend bent. en denken dat het gescheld als een grapje wordt opgevat. Maar ja... Het is. Nee, nee, een... oké,、okay, daar heb je wel gedeels wel gelijk、ja. in natuurlijk. Maar, maar desalniettemin,、ja. nee, laat me nou even uitpraten. Desalniettemin、okay. vind ik een serverban d maatregel vind ik toch wel echt buitenproportioneel. Buiten dat zijn jouw woorden.、Ja. Daar kan ik me niet in mengen. Nee, natuurlijk zijn dat、er、mijn woorden. Maar we zouden het gezellig houden. Dus laten we een positieve、ja. uh, wending nemen. Ik wil wel mijn mening kunnen geven. Ja. Want het is behoorlijk fascistisch, laten we eerlijk zijn. Dat zijn jouw woorden. Giel zegt, tja, wat is kennen? Ik heb een aantal mensen gezien op een feestje, maar ken niet van allemaal de echte naam. Kijk, precies. dat is...、Uh, en Lin zegt, a k ging met Els. Dus de meningen verschillen daarover op de chat. En ik denk dat, dat mensen daar ook rekening mee moeten houden. Dat er nieuwe mensen zullen komen, nieuwe en ouder zullen gaan. En dat is, kijk, het is. Met, met nieuwe, ideeën, nieuwe ideeën en andere zienswijzen en andere relativeringsvermogens. Ja, ja, dat is het. En, en als ze zich laten、uh, kwetsen en zich alles aantrekken wat er op het chat getypt wordt met woorden, ja, sorry, dan ben je toch. Dan is er toch echt iets mis met je. Nou, dat zijn. Dat is iets wat jij,、uh, <laughs> wat jij jezelf aanmatigt. Dat, dat, daar sta ik niet achter. Maar in ieder geval is relativeringsvermogen uh, uh, belangrijk. Om、uh, in ieder geval als mensen nieuw op het chat komen, mensen niet gelijk te veroordelen, maar ook. Als je dan vindt dat je elkaar kent, ook kunnen begrijpen dat op de chat niet alleen maar mensen zitten die elkaar kunnen ja, kennen. Maar ook niet die elkaar willen kennen. Want er zijn mensen die helemaal geen behoefte hebben om anderen in real life te kennen. Het is een、maar、chat. Dat hoeft、er、ook niet. En de chat is voor iedereen. En de chat is voor iedereen. En ook voor nieuwkomers. En als, ja, als je als nieuwkomer binnenkomt en ja, je hebt een bepaalde methode van chatten. Ja. Dan moeten andere mensen daar ook een beetje、uh, ruimte omheen hebben. Zo van oké.、Okay. Nou, klaar. u i m te r e l a x e r e n Ja, nou, oké.、Okay. Maar、ja. we、ja. gaan het over.、Ja. We, hebben het hier, ja. we gaan dit afsluiten nu, dit onderwerp. We gaan het nu over iets leuks hebben.、Uh, wat ja, heb jij deze week.、Uh... Oh ja. Ik even... Oh,、ja. ja. CPA zegt nog iets netjes. Iets goeds. Punt 1. Moet iedereen die zich druk maakt gewoon eens relaxen. Dan voelt alles al meteen beter. Helemaal gelijk, s i p i a Stak volledig achter. Relaxen. Hij heeft gelijk. Punt. Goed, allemaal onderwerp. e Nou, n zeg het. het wat heb je van de week allemaal gedaan?、Uh, Bij twee dagen naar Londen geweest. Jee, wat heb je daar gedaan? Seminar of zo?、Uh, seminar, ja, Raco, Ja, symposium eigenlijk. Ook、okay. hetzelfde. Ja, ja, ja. En、uh, ik heb、uh, verder, ben ik,、uh, donderdag ben ik vrij geweest, en toen heb ik wat in de tuin gewerkt zelf. En、uh, ja, vrijdag heb ik gewoon gewerkt, en、uh, ja, verder heb ik ja verder eigenlijk niet zoveel. Oké.、Okay. Maar h o、ja. e w a s h e t in Londen verder, ben je nog uit geweest? Of、uh, heb je nog iets leuks gedaan? Heb je nog gewinkeld? Ben je ja, nog bij Herbert Her Her geweest? Ik, ik ben nog bij Herbert geweest. Heb ja, je die, die piano's、er, zien staan? Die vleugels van Steinwee en v a s i o l i Heb je dat Ach, nog gezien? Ja, ja. Het、ja, ja, ja. is een enorme showroom daar. Echt niet normaal. De, de duurste ja, vleugels. Weten, en een akoestiek. En een goede pianiste die daar rondlopen, jongen. Echt niet normaal. Ja, schitterend, Herbert. Ja. Meer, alleen, ik, alleen vind ik het eten vind ik niet lekker. Nee? Londen, nee.、Sliep. Te, vet,、uh, te uh, vet of zo? Ja, veel vet en weinig、uh, zout. d u s de smaak best wel vies dan, vind ik. Zo, zo, dat was een flinke haal. Ik draai even wat muziek <laughs> onder het gesprek door. Nou, we het over eten hebben. Ik ga ook af en toe liedjes draaien uit eerdere uitzendingen. Dat vind ik leuk. De Beste liedjes. Pinda, pinda, lekker, lekker. Wat heb jij met pinda's? <laughs>、ja. Wat heb ik met pinda's? Ja, ik vind ze. Vroeger Had je die Pindarinda koekjes? Die vond ik zo lekker. Die zie je nergens meer.、Nee. Van verkader. Ja,、Piep. Ik、oh. heb iets met pinda's, ja. m a a vertel. Nou, ik hou van pinda's. Vind ik lekker om te eten. Ik vind pinda'saus lekker. Oh die heerlijk. Pindaseks ook lekker? Wat? Pindaseks. <laughs> Leg uit wat is pindaseks? Ja, dat is seks met een、uh, i n d o o hè. Ja, maar dat zien ze toch als scheldwoord、uh, bij Indonesische mensen? Ja, m a l s hij mij nou zelf belt: van hallo.、Huh? Ja, met Sam. Hallo. Ja, heb je zin in pindaseks? Dit is dat? <laughs> Echt waar?、Ja. Is het, ja. uh, hoe lang ken je hem dan al, omdat je zo vrij bent?、Uh, ik denk,、uh, even kijken,、uh, ik denk een jaar of twintig. Goedenavond, Sipia. Hoe lang zijn je? 22? Twintig, Twintig, denk ik. Twintig jaar al. En twintig jaar hoor、nee, je al, wil je pindaseks. Dus het is een Indonesische、ja. jongen, begrijp ik. Heel、uh, wat man, half. Hal, half in,、uh, ja. ja ik, heb in dat, ik heb heel veel Indonesische mensen gekend. In het verleden die woonde bij ons in de wijk en、uh, die kon ontzettend! Mijn moeder heeft daar ook heel veel recepten van gehad en die kon zo lekker koken, echt geweldig! Mijn moeder heeft、uh, daardoor ook een Indo-tik overgehouden en wij zijn thuis gewend om heel veel uh, ja, uh, kruiden en zo: en knoflook, en trassie en w e e t ik, allemaal soorten kruiden en. Ja, en, maar gaat jouw moeder w e l als ze nou en, Chinees maakt?、Hè? Wat? Gaat ze, als jouw moeder nou Chinees maakt,、ja. als iets van b a m b i e of weet ik veel wat, gaat ze dan、uh, bij de supermarkt inkopen of gaat ze naar de Toko? Mijn moeder gaat, ja, mijn vader ging vroeger altijd naar de Toko. Maar dat, ja, mijn vader die is al tachtig.、Hmm. En mijn moeder is slechte been, n dus ze halen wat ze op de,、uh, de, de straat die vlakbij hen zit. Daar Zitten heel veel toko's, dus ze halen wat je ze kunnen. In Utrecht,、uh, Albert? Wat zeg je? Woon je ouders in Utrecht? Ja, die wonen,、uh, zijn geboren en getogen. Nou, mijn vader, die is geboren aan een landgoed aan,、uh, aan de vecht. Oké, dus j a b i j is er echt Utrecht. Dat... Utrecht, Utrecht maar. Jawel, jawel, mijn vader. Maar die heeft niet dat e c h t dat platte, mijn vader. Nee, nee. Ja. Maar jouw vader is al tachtig, zei je? Of h e b je het verkeerd gehoord? Tacht, tachtig, ja. ja. ja. Heeft hij de oorlog nog meegemaakt? Ja.、Of? Ja. Wat was. Het? Oh, het wacht even.、Zijn. Ander onderwerp. Dat e Ja, de, de oorlog heeft hij meegemaakt, ja. Oké.、Okay. Hoe、ja. oud was je? j Was je j ja of twaalf, denk i Nee, ouder. Zo uit mijn hoofd. Puberen, zwaar aan puberen. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké,、okay, ja, dat is wel bijzonder, want、uh, dan is jouw vader ongeveer net zo oud.、Oh, ja, die stond tachtig. Meer van mijn grootouders van leeftijd. Ja, mijn va ik ben de, de laatste hè, thuis. We hadden vier kinderen. Nou, niet echt van d e a r n a k o m e r t je moet er tien jaar tussen zitten. En bij、uh, mij zat er zes jaar tussen. Dus,、uh, dus je was jouw jongste. r s Ik heb drie zusters. En, e、um, h、ja, Het zijn,、uh, Ja, drie onafhankelijke mensen. Totaal anders. Leven een eigen leven. Het is heel belangrijk dat je niet aan elkaar gaat klitten. Dat is mij ook altijd geleerd thuis. Vooral jezelf blijven.、Hè? Niet aan elkaar gaan klitten als familie. Want dan verlies je je persoonlijkheid. Want dan wil je altijd rekening houden met die ander. En. Dat moet niet. Ja, maar daarom heb ik ook iets tegen het wij-gevoel. Ja, nou, ik dus ook. Wij is een soort, dat, dat, dat riep naar assimilatie. Ja, en dat is denk ik voor een persoonlijkheidsontwikkeling, kan dat in de, zou het in de weg kunnen zitten. is het in de weg k u n n e t Ja. Heb jij broers en zusters? Ik heb é é n broer. Een broertje moet ik zeggen, die woont ook、okay. in Utrecht trouwens. Hm-hm. Oké. Nou, ik, ik, krijg een, ik krijg net een bericht door van Jochem. Het、um, mm -hmm. ging over jou. Oh! Hij schold mensen uit rondom geaardheid, die niet klopte. Wat Dat is de serverban. We gaan het gezellig houden. Nou, daar klopt er s helemaal niks van.、Ja. Het is meneer j o c h e m geweest die op mijn Facebook. Nee, mijn ja, ook... ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, d a a r gaan we het nu niet verder. Dat is wat ik door、De、krijg. a o e s t nou ik mensen, ik, ik uitgerekend, ik mensen gaan aanvallen op e e n seksuele geaardheid? Terwijl ik zelf in, tot een seksuele geaardheid minderheid behoor. Ja. Kom dan. Maar we zouden het gezellig houden. Maar het is toch wel、ja. even belangrijk dat je dat ja, weet: dat hij, ja, daar, maar, dat hij daar dus. Houden, dat hij daar dus. Joggen. Dan maar dat... moet jij geen j o c h e m gaan citeren. Ja, maar hij zit d a a r Mee, hè? Okay. Dus dat moet je wel even halen. y e Maar goed, dat maakt niet uit. In ieder geval,、uh, ja, ik heb een、er、zegje gedaan. Een broer had je in Utrecht, zei je? Ja, broertje.、Mm. Dat is van mij, hè. En studeert hij?、Uh... Hij is kunstenaar. Ook? Nou, dan moet ik hem toch kennen. Nou, dat, denk ik. dat weet ik niet.、Dat、denk ik niet. Oké,、okay. maar in wat voor soort. Eh,、uh, ja, wat voor. Hij schildert, heel veel, hè? Oké.、Okay. Uh, ja. ja, dat is wel een applausje waard. Ja? ja. Hij woont in het centrum. Hé,、hey, daar woon ik ook. Toevallig woont hij <laughs> vlakbij de Wildstraat. Maar ik ga geen adressen zeggen, maar hij woont wel vlakbij de Wildstraat. Is hij hetero? <laughs> nee, hij is ook homoseksueel, net Ja, hoor. Wat op? <laughs>、ja, dat w e e n je niet. <laughs> ja, dat w e e n ik wel. Ja, maar ouders hebben het wel getroffen hoor. <laughs> Oké.、Okay. Nee, dat is waar. Oké.、Okay. Ja, dus ja, goed,、uh, ja, ik kan ook niks doen. Oké.、Okay. En mijn kleine broertje. En w a t oud is hij?、Uh, even denken, die is nou,、uh, die, hij wordt 38.、Oh, dat is niet klein meer. Maar ja, voor jou wel. Dus hij is net zo oud als ja, ik. Is hij knap? Ik, <laughs> hij, hij is niet zo knap als je grote broer. Oh, oh oké.、Okay. Ik zie dat Bjorn、uh, binnenkomt. Bjorn, hartelijk welkom. Bjorn, de, de, de chat zit vol. Hartstikke leuk, mensen. Welkom allemaal. Hartstikke warm. Wat, wat een warm bad, hè? Ja, en Jochem, a a blijf ze een bericht sturen. Ik heb hem niet op Facebook en ken hem niet, dus dat klopt niet eens. Nee, Hij heeft zich waarschijnlijk. Jochem van der de Wiel die heeft mij wel op Facebook. Iemand anders voor zich. Ik heb、uit. trouwens twee volledige naamgenoten. Jochem van. Ja, naam doet er niet toe. Um, ja, nee, ik z e、nee, nee, geef h t ik g e het even aan jou door, want jij kan niet op de chat, maar dan spreek je mij van de nee, week、er, even apart. Als i j o nou Jochem hier、uh, citeert op de, op de radio, dan vind ik dat ik ook een weewoord mag geven. Ja maar, ja, maar hou het netjes, oké?、Okay. Ik hou het netjes, ik zeg alleen dat Jochem liegt. Hij liegt、ja. achter die barst. Nou, Dat vind、Komt、ik niet terug... netjes, want ik kan dat niet controleren. Dus dat z i p p e n we even weg. n e e n n e e nee, n、nee, nee, we gaan geen namen noemen. Nee, dat gaan we niet doen. Waar zou het netjes i j n Nee, dat doen we niet meer. Hij、uh, doet het niet meer. Nou, klaar afgelopen. Ja, fijn. Oké,、okay. nou. We zouden het positief houden. We zouden het positief, zouden het positief... Zouden het positief houden. Dus、uh, heb je nog iets leuks gedaan? Je ja, bent naar Londen geweest. j e bent、liefde. naar Harrods geweest. Oké.、Okay. En, en, en daarna ben je terug naar Nederland gekomen en? Ja, toen ben ik naar huis gegaan. Hoezo, had jij dan? wat dacht jij dan? Ja, CPA zegt iemand kan het bij het verkeerde eind hebben. Liegen is iets heel anders. Daar heeft hij gelijk in, vind ik. Maar goed. Ach, dat nee, we gaan, we gaan niet in discussie. Lieve, r d ik draai je weg even. Ik draai. Uh, uh, we gaan even, dat, ik draai, heb je nu even weggedraaid. Dat gaan we even persoonlijk bespreken na a r de uitzending. Ik draai weer open. Goed, dan ben je weer. Ja? Ja? Oké,、okay, nou even positief. Ja, luister, het is natuurlijk heel moeilijk om、uh, te interacteren in zo'n radioprogramma als je A、ah, de chat n u kunt volgen. Je bent heel zacht. Terwijl jij, terwijl jij wel、uh, dingen zit te citeren uit de chat die op mij betrekking hebben en die op、mm. mij slaan en ik mag dan vervolgens niet reageren.、Ja. Dat vind ik niet eerlijk van je. Oké,、okay, dus ik zeg niks meer van Jochem, Jochem.、Uh, Jochem zegt wie is hij dan op Facebook? Ja, Jochem, dat weet ik niet. En ik ga me er verder ook niet mee bemoeien. Als je dat niet erg vindt,、dat、moet je ook niet doen. En ik wil er verder nog je w o o r d aan vuil maken, want het is allemaal gepasseerd. En ik ben er ook heel relativerend in.、Oh, Oké.、Okay. Nou hebben we relativerend nu, relativerend we hebben afgelo we hebben afgelopen donderdag of vrijdag, een discussie gehad. Nu heb jij ook je woordje kunnen zeggen. Dan zijn dat ook onuitgesproken dingen geweest.、Ja. En daar hebben ja, we allemaal. Het e l a n i s is gewoon dat ik onevenredig gestraft ben. Oké,、okay, dat mag jij vinden. En... Ja, dat is m e j n mening en daar hoef je die zijn, maar het niet mee eens te zijn. m a a r h e t is wel mijn mening. Ik heb er geen mening over omdat ik niet dat beleid voel. Nou, maakt me ook niet uit. Jij、okay. maakt het beleid ook niet mee. Nee. Dus, hè? Even goede vrienden? Te... Ja. <laughs> ja. ja. Wij zijn toch vriendjes? We zijn、uh, s k y v r i e n d j、uh... e s s k y v r i e n d j e s ja. Ja. Maar we gaan hey, maar,、uh, het zo vrolijk misschien houden. m i s s c h i e n is wel eens leuk als ik een keer k o n co-hosten of zo bij jou. Ja, dat, je, dat is、dan? goed binnenkort. Maar ik kan niet te veel mensen in de studio hebben. Dus ik moet dan keuze maken tussen één. w a t anders wordt het m e s s c h i e n niet zo groot、uh, in de studio. Even startkeuzes maken. Ja, dus dan、uh, zal ik even, even met、uh, Guus overleggen of met Kim overleggen. Want anders wordt het te druk.、Uh, dus ik alle. Nou ja, je snapt het wel. Ehm. <laughs>、um, In ieder geval.、Uh, w e e i jij dat a l i s e r e zijn een half uur en 1 minuut en 44 seconden aan het praten. En ik ga over naar een liedje. Ik vind het leuk dat je gebeld hebt, Sam. En ik wens je een hele fijn weekend toe. En, e We gaan een hele goede p a l en p a a g e toe morgen. Ja. We gaan naar tulpen uit Amsterdam. We gaan de stille week in, hè? Voordat we dat doen, gaan we eerst tulpjes uit Amsterdam halen. Oké,、okay, lieverd? Oké. テューパー uit Amsterdam、Herman Emmings! Em em oh、die vind ik zo leuk! <t ul pe> r u、oh. s t g e n Die huishoudster, oh。<音>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 「1000 gele、1000 rode、1000 j o h e a l l e r m t e 「ひるまえんてこんどんすゅゅういきょう」「ひるまえんてこんどんぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷん」「ひるまえんてこんどんぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷ a ぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷ a ぷんぷ e ぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷん d んぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷんぷ Wat mijn mond niet zeggen kan. Zeg h e n tulpen uit Amsterdam. Zeg h e n tulpen uit Amsterdam. Hotje. Ja, dames en heren. Dank u wel. Het applaus, hè. Altijd leuk om te horen.、Ja. Nou, u kunt weer bellen. U kunt weer bellen op Studio Wildstraat.、Uh, altijd leuk. Betalen. Hallo? Hi. Hey, w i e b e Hallo! Hallo. Wat、okay. leuk! Wat leuk dat je wel bent, Lieve! Ik b e Albert. Wat zeg je? Wil je Albert? Of Ik, ik heb twee namen,、uh, A.D. Ja, ik heb zeven namen, maar mijn hoofdinitialen、uh, zijn A.D. Dus je mag me die er o o noemen, je mag me Albert of Albert. Maar, er zijn mensen die noemen, m e ook Bert, maar zo heet ik eigenlijk niet. Dus. Dat vinden ze Wat vind je zelf het l e u k s t dan? Albert, eigenlijk. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel bij je achternaam pas. s <laughs> Ja. Want als je een Nederlandse voornaam noemt bij een Franse achternaam, dat、uh, ja, kan wel, maar het is toch leuker om het dan in één geheel te laten、ja. worden.、Nee? Misschien kun je iets harder praten of het geluid iets harder zetten. Want bent... ik heb het volume helemaal open staan. Oké,、okay. ik、uh, ga h e m even wat harder. Ik krijg、Alles. allemaal berichtjes binnen via WhatsApp, via.、Uh, Uh, uh, uh, Skype mensen die zijn allemaal helemaal overdrooid. De, de chat zit helemaal vol, zoals je ziet. Ja, ik joh, ben、nee. helemaal、uh, gevlijd. Heel gezellig、uh, vanavond. Ja,、of? hè? Nou, ik bedoel,、uh, hoe heet dat?、Ja. Sam heeft ook even zijn woordje willen doen, natuurlijk. Want die, die is een beetje verdrietig, zei d i e van de week. Dus ja. ja, die heb ik ook even, ik heb het hem wel even in moeten houden. w a h e ja k u n hem goed verstaan? Het is wel erg zacht, maar、uh, het is te doen. dus... Uh... Wat, uh, wat moet ik dan doen hier? Want ik word altijd een beetje zenuwachtig van het Skype. c h nog. Ik moet l i g g e r dan de radio eigenlijk、uh, doen. Nee, iets dichter、dat、bij de microfoon,、uh, dat is het beste. Zit je aan de wijn? Nee hoor. Oh, ik hoorde ja, iets. Van...、Uh, eerder op de avond heb ik wel wat gebracht. Oh ja, ik zit inmiddels a a n een lekker wijntje. Ik mis Guus wel.、Ah, Oké.、Okay. <laughs> <laughs> ik hoor ja. het. <laughs> ja, ik mis hem.、Uh... Ja. Ja. Maar ja, goed. Maar ik vond het wel leuk om、uh, Zen te horen. Want、uh, ik vind zo, dat hij zo'n grappig Brabants accent heeft. Ik kom zelf natuurlijk ook uit Brabant.、Mm -hmm. En、uh, ik heb toevallig in Gelderop gewerkt. Dat is ook、mm -hmm. waar, in de buurt waar hij woont. Dus ik kom daar niet vandaan. Maar in ieder geval uit、uh, Brabant. Dat vind ik heel grappig om die intonatie dan te horen. <laughs> het is Gewoon leuk. Hoe was je week? <laughs> hoe, hoe was mijn week? Uh, nou, uh, bijna helemaal computer kun je wel zeggen.、Oh. Uh, ik ik moet, ben bezig met een webshop te maken voor de、ja. woestijnroos. En ja, daar moet ik heel veel boeken voor invoeren op dit moment. En dat is heel saai werk. Dat is gewoon knippen, plakken. Nou ja, je, ken, je kent het misschien wel. En、mm. verder kun je eigenlijk met je ogen dicht bijna doen. En、uh, ja, dat,、uh, daar zit ik dan ondertussen nog.、Uh, Tussendoor te skypen of zo. Dat kan ik dan allemaal wel tegelijkertijd doen. En,、uh, dus ja, ik kom eigenlijk te weinig buiten op dit moment. Ik zit te veel achter de computer. Oké. Oké.、Okay. Okay. Ik ga je iets open, verder open draaien. Want je blijft zo zacht in. Maar ik heb al een manier gevonden om,、uh, om jou uh, wat te.、Uh, ja, maar... klinkt voor mij heel hard. <laughs> ja. ja, ik weet ook niet hoe dat precies zit.、Uh... Nee, weet ik ook niet. Moet ik toch nog eens even、uh, uitvinden.、Ja. Maar ik moest net nog aan denken toen ik ging skypen. Ik dacht van.、Uh, dat deed me denken aan heel vroeger. Toen、mm -hmm. hadden we nog geen telefoon. En, en misschien dat ik daar die, die beltik of zo van over heb gehouden. Maar dan ging mijn moeder altijd enorm、uh, toestanden maken. Want dan hadden de buren bijvoorbeeld wel telefonen. En dan was de、er、telefoon voor ons en dan ging de hele familie. Ging uit zijn dak of zo en、uh, dat was in de hand een, een heel drama. En、uh, nou ja, goed, dat,、uh, dat, ik heb、er、nog steeds een soort telefoonangst、uh, uh, of zo. Ja, ik weet niet of dat is een beetje groot wordt o voor mij.、Mm -hmm. ik, ik zal eerder sms'en of mailen of、uh, misschien chatten dan,、uh, dan bellen. Ja, het leukste is natuurlijk voor zo'n radio-uitzending.、Uh, ja. Is, is natuurlijk bellen. Want dan hoort, als, als je de podcast.、Uh, de podcast. podcast. terugluistert. Ja, het het dan,、uh, dan. ja, podcast. dan horen ze dat ook terug. Want, kijk, de chat kunnen ze niet terug horen. Dus ja, dat,、hey. daarom is, is Skype een ontzettend leuk medium.、Uh, want ja, ik, ja, zeker. Ik, ik ga mijn telefoonnummer niet over,、uh, over het kanaal gooien. Want je weet, er, zijn, er lopen z u l k e rand de bielen tegenwoordig rond.、Uh, je weet niet wie er allemaal meeluisteren. En.、Uh, Voor je het w e e t heb、ja. je een h e i g e r aan de lijn. <laughs> is, ja,、uh, nou, dat is zeker waar.、Ja. Ik had straks ook even op de chat gezegd. Trouwens,、uh, ik heb hem niet eens voorgesteld, hè, geloof ik. Nou, doe dat bij deze. <laughs> ja, ik ben、uh, b i Beb en ik zit ook op de、uh, chat.、Mm -hmm. En ik had straks ook even geschreven van.、Uh, Het is eigenlijk zo dat、uh, je op Ridder Radio wel op de chat moet zijn,、hmm. want anders dan kun je de uitzending niet volgen. En, en hoe, Dat vind hoe, ik wel. Dat v e r e van? Ja, vind ik wel een beperking. Oké,、okay, maar hoe vind je dat bij Studio Wild staat? Nou, ik vind dat je dat er heel aardig, i niet bovenaan l sowieso bijhoudt wat er gebeurt. Mm -hmm. Waardoor je het waarschijnlijk ook nog wel zou kunnen volgen als je misschien niet op de chat zit. Ja, want niet iedereen wil ook meetchatten. Dat moeten mensen ook begrijpen.、Ja. Hè? Kijk, r d e r a d i o is natuurlijk een, een, een podium dat、uh, zich richt tot luisteraars. Het heet ook radio.、Hè? En、uh, ja. mensen kunnen meepraten, maar zijn e z niet verplicht、uh, om mee te praten. En ja, je moet ook altijd open zijn voor nieuwe individuen die wellicht een h e l e andere levensvisie、uh, hebben. Ja, ik, ik heb zelf、uh, toch ook nog een beetje dat ouderwetse misschien, hè? Dat je gewoon kan luisteren. En、uh, dat je niet per se achter je computer hoeft te zitten, bijvoorbeeld. En dat je dan toch、uh, kunt volgen wat er gebeurt op de radio. Ik onderbreek je even.、Okay. Giel, Giel, ik wil je een fantastisch welterusten wensen. Slaap lekker. Sorry dat ik je even onderbrak. Ja, ga door. Geef niet hoor. <laughs> ja. En dat.、Uh, <laughs> Maar goed, het hangt er ook een beetje van af. Het,、uh, het viel me bijvoorbeeld op van、uh, de twee dames op vrijdagavond.、Mm -hmm. Dat is eigenlijk helemaal niet te volgen als je niet op de chat zit. Want die reageren vooral op de chat. Dus,、mm -hmm. Nou, misschien kun je dat、uh, ja. tegen Els in een privébericht、uh, even opnemen.、Ja. En dan kan Els er eens... misschien wat、maar、mee. Het, het heeft ook wel iets hoor. Het heeft iets、ja. soort van、uh, minimal radio of zo. d a、ja, kan ook. Wat een heel grappig concept is, maar. Ja, d a t is ook weer een manier van radiomaken. Er zijn zoveel manieren ja, van radiomaken. Ja, ja, ja, ja, zeker. En alles heeft zijn eigen charme weer. Ik vind dat jij het ook heel leuk doet. Dank je wel. En、ja. uh, ik vind het vanavond heel gezellig eigenlijk ook hoor. Nou, dank je. je had, misschien dat je dacht: v a nou, n ik ben vanavond alleen en uh, uh, hoe krijg ik dat allemaal voor elkaar? Maar dat ja, gaat dat, best dat, Eigenlijk dat is, heel goed. Nou, voornamelijk, ja, als je alleen zit, ja, hoe vul je zo'n uitzending? Want ik luister heel veel naar Radio 1. Als ik, niet, ik heb s'nachts heel veel pijn, dus ik luister s'nachts heel vaak naar Radio 1. En er zijn dan maar een aantal nieuwe zenders bijgekomen. Zoals, uh, uh,、um, hoe, hoe noem je dat nou?、Uh, Wakke r Nederland en zo. Nou, Dat zijn zulke verschrikkelijke nachtprogramma's. Die hebben echt geen kaas. Kijk,、um, talk radio, s a l s dit is, dat is iets wat je moet begrijpen, hè? Uh, ja. Niet iedereen begrijpt dat als je daar、uh, met, met een journalist uit Amerika gaat zitten praten, dat mensen niet op zitten te wachten. Want ze horen de hele dag al het nieuws. Ze volgen RTL, ze volgen het n o s i o n a a l Mensen zitten s'nachts niet te wachten op, op commentaar,、nee. op, op politiek. Mensen willen hun verhaal kwijt, gaan、uh, ditjes en datjes.、Uh, ieder zijn eigen、uh, ding. Maar mensen willen vooral niet、uh, ellende van, van het dagelijkse bestaan、uh, horen. En ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is om te begrijpen: dat, dat het heel belangrijk is dat mensen zichzelf zijn. Weet je wel? Gewoon ja. Kunnen zeggen wat ze vinden en voelen wat ze vinden. Ja, ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. En Sorry, ja, k d e n a t、uh... Ja? Daar kun je altijd van aanstoot aan nemen. Maar ja. Waarom? Ik bedoel, er worden, er worden ook wel eens dingen in de nachtradio gezegd. Dat ik denk: Nou pak ik mijn telefoon, en nou ga ik bellen. En denk: Ach, laat me zitten. Ik、uh, draai me nog een keer om. En ik vind het wel w e e r e n i k l a a t die mensen praten. En、uh, ja. Precies. l u i s Toevallig e je r naar... wel eens t luisterde ik dat v a n w e g e Toen was ik s'nachts、uh, op.、Hmm. Uh, nachtzuster. Ja, die ken ik heel goed. Die volg ik al. Vroeger heette het De Nachtdienst van de Avro, meen ik. Tegenwoordig zit ze bij Max. Dat is,、ja. hoe heet ze ook alweer?、Um... Ja, Blonde, Blonde Vrouw. Ja, ik,、uh, ik, ik, luister, ik, ik kan er nou even niet op komen. Maar ik luister al、uh, nou, bijna iedere week wel. Nu iets minder、ja. vanwege Ridderradio, maar.、Uh... Ik heb nu heel lang niet geluisterd. Je hebt ook nog n a c h t v l u c h t hè? Ja, ja hè, ook nog. Op vrijdag. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel op op. een heel leuk、uh, concept. Want、uh, ja. dat gaat inderdaad zoals jij het net zei, van dat mensen gewoon h e e r h a a l kunnen vertellen.、Dus、eigenlijk、mm -hmm. een stukje biografie van zichzelf.、Ja. En、uh, dat, is, dat kan heel interessant. Dat is eigenlijk heel interessant op de radio, dat je gewoon iets over je leven vertelt.、Mm -hmm. Denk ik. Ja, ik zie dat ondertussen op de chat discussie voortgaat. En CPR, de hoofdmoderator, die, heeft gezegd, die zegt als er niet gemodereerd wordt. Is het het einde van het gastenboek, de blog? De comments onder d i e video's. Ja, ik bedoel, ik heb ook diverse blogs uh, uh, uh, gehad. En ik liet gewoon mensen alles eronder zeggen. Al schotten ze me helemaal verrot. Interesseerde me helemaal geen, geen ene beat. Ik liet ze gewoon alles zeggen en ik liet het gewoon staan. En nou ja, dus jouw mening. Ik ben uit,、ja. uitgeschotten voor vieze flikker. En. Zelfs ben ik door iemand van de chat uitgescholden voor k a n k e r f l i k k e n hier op, op Ridderadio. Dat vond ik heel jammer. Die heb ik ook uit mijn Facebook gegooid. En die zie ik hier nu ook niet online. Maar dat is dus wel gebeurd. d a n moeten de mensen ook even begrijpen. Dat, dat soort dingen. Dus ook op Ridderadio. Dus overal waar je bent. zijn er altijd mensen die het ergens niet mee eens zijn. Iets niet leuk vinden, ja, dan moet je niet gaan luisteren of iets anders gaan zoeken op dat moment. En dan later kun je weer een programma aanzetten wat je wel leuk vindt. Zo werkt het dan. Ja, de hele wereld kan、uh, in principe inloggen op de chat. Het is gewoon een openbare、uh, media. Ja, vind ik ook. En, ja, dat... en daar kom je dus ook van alles tegen. Ik, ik ben van mening dat mensen zichzelf kunnen verweren. En als ze het niet kunnen, moeten ze het nuggeren. En、uh, ja. Maar goed,、ja. ik ben de baas niet over de chat. Wil ik ook helemaal niet zijn. En zij hebben hun maatstaven en die moeten ze aanhouden. Want dat is hun chat en niet dat van mij. Dus ja, zo, dat heb ik ook、ja. gezegd tegen s a、ja, uh, Zo zijn de regels. En dat is goed. Ja, overal zijn regels. Het moet wel een beetje regels zijn, hè? Ja, ja, ja, overal. Over、doen. Ja, ja, ja. ja. ja. En,、uh, precies. Maar、uh, nou ja, je a j hoeft ook niet met iedereen vrienden te zijn. hè? Nee, nee, dat kan、oh, ook niet. Je hebt goede, goede bekenden, je hebt vrienden. Kennissen. En n i s misschien、ja. worden die wel je vrienden uiteindelijk.、Uh -huh. Maar ja,、uh, niet iedereen past bij iedereen. En, nee, dat kan ook uh, niet. Uh, je, je kan niet met iedereen bevriend zijn. Dat kan niet. Dat kan niet. Want、nee. uh, iedereen heeft zijn eigen filosofie, zijn eigen opvattingen, zijn eigen visies. Dat,、uh, ja. En dat is ook heel, denk ik, ook heel gezond, maar je kunt wel wat van elkaar leren. Je kunt wel vriendelijk zijn. <laughs> nou, ik heb altijd geleerd:、uh, je hebt ook liefde li en liefdevol. En je hebt ook lief.、Ja. Dat zijn drie totaal verschillende begrippen. Liefde, de, de liefde is l a n g m o e d i g Staat er ook、uh, onder andere in de Torah en de Bijbel.、Uh, liefde is l a n g m o e d i g maar je hebt ook liefdevol. En liefdevol hoeft niet altijd aardig te zijn. Want、uh, als mijn moeder、uh, wel eens tegen mij tekeer gaat, dan、uh, is dat liefdevol. Maar het is niet aardig、ja. op dat moment van haar. Maar het、nee. is wel liefdevol, want ze bedoelt het goed. Kijk, en、uh, ja, en iedereen heeft、uh, een eigen、uh, interpretatie daarvan, een eigen filosofie en een eigen woordenkeus. Ja. Ja, en misschien is het ook goed om af en toe te realiseren dat wat je zelf liever niet wil horen, dat je dat ook niet tegen een ander、uh, zegt. Want meestal、uh, is dat gekoppeld aan je eigen onderscheidingsvermogen ja, en je eigen gevoelens. Ja, ja, ja.、Uh, dus dat is een, een aardige filter misschien, hè, om te、uh, kijken of je, of je dat nou wel moet doen. Jawel, maar kijk, de, de, de, de verschillende mensen, differente mensen, die hebben e e n eigen achtergrond, hun eigen geschiedenis, hun eigen jeugd. Dat weegt allemaal mee in de manier waarop ze uh, zichzelf uh, ja, neerzetten, zeg maar. En、uh, ja. ik denk dat,、uh, wat voor de een aardig is, ik krijg allemaal berichtjes door, ik word er niet goed van. Je hoort iedere keer plop, plop, plop. Dat zijn berichtjes van j e s k y p e Wat zijn dat voor b e r i c h t j e s Oh, oké.、Okay. 13 berichten. Zijn er zijn heel veel mensen r e a g e e r Ja. m、huh? a、uh, uh, dan moet ik zo o p r o e p e l e n natuurlijk.、Uh, <laughs> nee, nee, nee. Want ik krijg net een、okay. uh, bericht doordat、uh, iemand is op een party. Maar de luid gaat wel t e r u g l u i s t e r e n、okay. en ik krijg okay. van Sam、okay. uh, binnen... Uh, uh, dat hij het niet helemaal eens is. Met mijn opvattingen, maar ja, dat kan. Ja, daar hadden we het net over, hè? Dat i niet zo dat hij dezelfde、uh, opvattingen heeft. Gaat slapen. Nou, Jochem, als je nog luistert, wel ter u s t e n Ja, zoveel mensen, zoveel zinnen heb ik thuis geleerd. Je kan het, en mijn vader zei altijd: Albert, weet je wat het is? Je kan het nooit iedereen naar de zin maken als je tien mensen hebt. Mijn vader die is altijd professioneel m u z i k u s geweest. Die speelt de piano, accordion en orgel. En、uh, Die zei altijd: d a a zat ik in een zaal en dan had ik、uh, een voordracht en dan speelde ik. En dan wa was 80% vond het leuk, mooi. En dan was er altijd een zijksnoor tussen die het niks vond. Nou ja, ja. en dat, hij zegt dan: vond ik het een zijksnoor. Maar ja, hij had zijn eigen mening en dat mag. En Daar moet je niks van aantrekken, zei hij. Gewoon doen wat je zelf leuk vindt. Nee,、ja. heeft hij gelijk. Ja, in. Als je maar niemand、uh, echt gaat kwetsen. Nee, nee maar dat, dat dus... kan niet met een piano,、uh, lijkt mij.、Uh. Wat? <laughs> met een piano of een orgel of een accordion lijkt me dat m o e t Nou ja, je weet het niet. <laughs> dat weet ik niet. Nee, maar ja, k w e t s e n Volgens nee, mij、okay. i kan k wel eens、uh, even uit de hoek komen. Of,、uh, maar dat is nooit negatief bedoeld. Ja. Ik krijg een bericht als laatste van Jochem.、Uh, door... Als Ridder Radio je niet bevalt, waarom zend je dan nog uit? Nou, daar wil ik wel op reageren, Jochem. Uh, Jochem,、uh, Ridder Radio bevalt me heel goed.、Okay. Uh, je vergist je met de persoon, denk ik, Albert. Nou ja. Jochem heeft zijn d e Maar goed,、uh, Ridder Radio bevalt me wel, want ik luister heel veel. En ik denk dat het niet aan Jochem is om dat te bepalen. Ik denk dat dat is aan de moderatoren en aan, aan Willem de Ridder en aan, aan andere mensen. Die, zoals ik nu in de chat zie, zit het vol. En ik weet dat er heel veel gedownload wordt. Dus ik neem aan dat heel veel mensen tevreden zijn met mijn uitzending. Ja, het is ook helemaal niet erg als er wat verschillende invalshoeken zijn,、hè? Van een radio nee, en. Nee. Inzichten die daar zijn,、en、tenslotte zijn we uiteindelijk allemaal in proces. Ja. En、uh, niemand doet het allemaal helemaal goed. En、uh, we zijn gewoon bezig om te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. En dat duurt eigenlijk tot aan、uh, je dood, denk ik. Je kunt nooit iedereen naar de zin maken. Dat moeten mensen wel begrijpen. Je kan wel zeggen, ja,、nee. maar ik zit hier al zo lang, dus. Ja, en tijden veranderen. Precies. Je kunt niet de hele schepping op je nek nemen. Nee. En soms kun je denken: ja, maar het is al die jaren zo en zo gegaan. En, en nu komt er dan een nieuweling bij. En die heeft een ander idee. Ja. Nou、ja, goed, als de, de programmamakers bepalen van, dat g a a t niet door, oké.、Okay. Dan gaat het niet door.、Ja. Maar wat mij betreft, ik vind het heel erg leuk. En ja, ik krijg continu berichten w i n n e n Ja, de berichten die binnenkomen van allerlei chatters die niet op de chat willen, dat moet ik er ook even bij zeggen. Er zijn ook mensen die echt niet willen chatten, die vinden dat niet prettig en die toch luisteren. Ja. Daar krijg ik ook berichten van binnen. Die hebben zich net aangemeld via Skype, maar die hebben we kenbaar gemaakt dus dat ze dus niet willen bellen en ook niet willen chatten. Dus ook daar,、okay. moet, daar, moeten, daar moet rekening mee gehouden worden. Ja. Ja, ja, ik heb、uh, zelf, zoals je weet, ook een radioprogramma op、uh, Radio Marlijn.、Mm -hmm. Dat is eigenlijk een, noemen we een ja, spirituele radio, d u s a a n h a l i n g s t e k e n d Er wordt in ieder geval op,、uh, wordt veel gesproken over gezondheid, lifestyle,、mm -hmm. spiritualiteit, alles wat daarmee in verband staat. En、uh, ook daar zijn、uh, mensen, heel wat mensen, die luisteren gewoon、mm -hmm. uh, buiten de chat om.、Mm -hmm. En daar krijgen we ook af en toe、uh, berichten van. Niet zoveel als jij, volgens mij, maar、uh, toch ook wel wat. Ja. En、uh, ja, dat, dat is gewoon zo dat sommige mensen die w i liever l l e n rustig luisteren en niet chatten e n En、uh, ja, dat, dat, ja, daar kan ik ook al wat bij voorstellen. Of die vinden het vervelend om heel, de hele tijd te moeten typen of zo, of、uh, ergens op te moeten reageren. Of,、uh, ja, ik moet zeggen dat je soms ook heel druk mee kunt zijn. Ja, Johan zegt dat ik me arrogant gedraag. Of、uh, kun je wat minder arrogant gedragen? En wil je dan buiten je uitzending voortaan ook wat vriendelijker naar mij en anderen gedragen? Ja, ik ben naar mijn idee nooit onaardig naar mensen. Maar misschien ja, vatten mensen dat zo op. En、uh, ja, nogmaals, dan spijt het me. Maar zo zit ik niet in elkaar. Dus、oh. ja. Ja, dat is altijd heel moeilijk van wat jij vindt en wat een ander vindt. hè? Ja, ja. Dat is, dat, dat, ja, is, En als jij dat niet zo voelt, ja, dan, dan is dat ook gewoon zo. Nee, maar、dat、goed.、Kan. We zouden het、uh, gezellig en leuk houden. Gaat het daar niet over? Ja, ik heb het er niet o v e Nee, ik nee,、er、nee maar ik, ik, ik, ik heb over de chat en de chat begint toch、ja. naar het negatieve te neigen en dat wil ik gewoon niet in mijn uitzending. Nee. En, uh, ik denk gaan... dat, het leuk, dat het leuk is om, dat bedacht ik nog even: je kunt niet met iedereen vrienden zijn. Nee, dat kan niet.、Nee. Dat is onmogelijk m e t iedereen vrienden z is. Maar mogelijk e wijze ben je wel in dezelfde zielengroep. Dat wil ik even in de, in de groep gooien. Oké.、Okay. Uh, dat is mijn mening hoor. Dat is,、hm. dat, dat, zo denk ik erover: dat we mogelijk toch meer met elkaar van doen hebben als sommige mensen misschien zouden denken op dit moment. 26 berichten ondertussen. Jeetje. Ja, ik ga het allemaal、maar、niet hè,、uh, opnoemen, maar.、Uh... Nee, oké.、Okay. Maar dat je dus、uh, uiteindelijk wel ooit、uh, met elkaar in contact bent geweest. Je hoeft niet en, altijd met elkaar in real life in contact te komen, maar ik denk dat het belangrijk is. e、nee, ik ga nu even over de. Over de、ja. noem je dat? Grens van leven en dood heen. En.、Uh, ja, dat zit meer in de, in de sfeer van n e l l y denk ik dan.、Mm -hmm. Maar, uh, Dus, uh, je kan. Mogelijk heb je veel meer met elkaar te maken dan je nu op dit Want dat zijn woorden nu eigenlijk allemaal.、Mm. Mag, ik, is, mag、uh... ik je onderbreken? Ja. De w e d t r i j d zegt:、uh, draai je de gevoelservaring nog? Nou, de w e d t r i j d dat was wel de bedoeling. Ik wist niet dat er zoveel gebeld zou worden. Dus hou mij daar dus even van op de hoogte, van die gevoelservaring van Willem de Ridder. Dan zend ik hem zo spoedig mogelijk uit, want dat gaat nu niet meer lukken. Maar je moet me wel even op de hoogte houden, DreadRed. Want、uh, dat wil ik heel graag. Maar op dit moment, ja, ik had het niet verwacht. En dat is een live uitzending. En,、uh, Ja, die dingen gaan zo als ze gaan. Dus ik ga、okay. een leuk liedje draaien, Bibe. r En dan ga ik stoppen. Oké.、Okay. Hé,、hey, bedankt. <laughs> ik wens iedereen je... nog een hele fijne avond. Ja, ik ook.、Nou. En、uh, okay. hart hartstikke fijn dat je even mocht.、Uh, Wat ze zeggen, het is 21 minuten geworden, lieverd. Nou, dat is dan nog aardig, hè? Ja. Oké,、okay, tot、uh, binnenkort, heer. 22 minuten. Oké,、okay. ja. doei. Goed, dames en heren, we gaan naar een leuk、uh, jaar. Vijftig liedjes, twee motten. Gezellig.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 o、oh, Hoor het e l f n Hallo? Het o o t s t Hallo, m e t wie s p r e e k ik? Ik hoor niks. Hallo, o o r niks. h ja, Ja, m e t m e n e e r Rad. Hé, Rad. Hallo, hoe gaat -ie? Ja, heel slecht, ik probeer al de hele uitzending te bellen. Oh ja, ja het is nogal druk、eh, op de lijn.、Uh, je, je weet dat, dat ik voorrang、uh, heb, hè? Niemand heeft voorrang hier, iedereen is gelijk. Ja, het is goed, bestie.、Uh, ik zie dat Guus op de, op de chat zit.、Hmm. Ja, je hebt gelijk, ja. dat zie ik nu ook. Guus, hartelijk welkom. Luckyboy,、ja, hartelijk w e l Ik zal,、uh, meneer Rad, ik noem nog even de chatters al. CPR, welkom. Dreadfest, welkom. Bweb, welkom. Dame Els, welkom. Dirk Tech, Earth, Guus, Jochem, Joost, Kim, Libitinarius, Lin, Luckyboy, Neskio, Sunset en alle stille luisteraars. En natuurlijk ook jij, meneer Rad. Ja, hallo. Hallo. h o u je al luisterd, i e s Ja. Guusty is niet bij jou hè, op het moment. Helaas niet, nee. Dat is jammer, dat is jammer. Ja, dat vind ik ook niet leuk, ja, maar ja, dat, dat, is... dat is niet anders, hè. Zou、ja. je nog even tegen hem zeggen dat ik nog een openstaande rekening heb? h a h a a Ja. Ik moet wel zeggen dat de chat goed bezig is, daar hou ik w e l van. Ja, dat is leuk. Wat is leuk? Op de chat. Mensen zijn allemaal、ja. aardig in de weer en zo hoort het ook, maar het is voor alle eer、uh, Voor a l l een e e e r radio-uitzending. Ja, gaat uw、er、gang. Ja,、uh, even. t j e s、uh, Dat was toch Dame Else die,、uh, die net eventjes wat zei, of niet? Nee, dat was Bibep. Oh, dat was Bibep, oké, oké. Ik wou even zeggen over die.、Uh, ik ben namelijk een persoonlijke coach. Ja? En ik doe ook、uh, zielenreizen tussen de levens in. Oké.、Okay. Ja, ja. Nou, en dan kom je er dus achter in welke zielengroep je zit. Ja. En welk niveau je bent. Weet ja. Je ja. En,、eh, nou ja, ik ken dat ook zien, weet je wel. Een kleur, een ziel heeft een kleur. Ja. En、eh, aan de hand van die kleur kun je zien hoe ontwikkeld iemand is. Is dat werkelijk zo? Ja, dat is echt wel. En als ik dan naar dat beeldscherm kijk en ik zie d i e naam, hè. Ja. Dan zie ik voornamelijk heel veel zwart. Nou, doe niet zo raar. En ik zie jou helemaal niet op de chat, dus je zit het een en ander te verzinnen. Ik, ik kijk toch naar dat beeldscherm? Ja, maar je ziet geen chat, want ik zie jou uh, niet uh, in de lijst staan van、uh, chatter. s ik, ik ben bij Kim op bezoek. Nou, ik kijk d u n i naar、oh, de chat. Oh, en... nee, leg dat dan ook even uit aan de mensen. Uh, uh, ja, ja, ik ben bij Kim op bezoek, die is op de chat. Maar、uh, even tussen jou en mij.、Ja. Ik kijk naar die namen en ik zie heel veel zwart. Ja. Nou, weet je wat dat betekent? Nou,、ja. ja, dat dan is、er、echt iets、er、niet goed aan je, aan je ziel, zeg maar. Nou, d a t je. Wie het, ben jij om dat te beoordelen, zeg? Kijk, is, hey, mag, hey, ik, hey,、uh, mag ik Kim even? Want het gaat wel een beetje ver hoor. Ik zeg je m a eens even net wel eens. Maar nee, je moet het niet. Je kan op z o m a a r n i e t over mensen zulke dingen gaan zeggen. Nee, je, je moet het ook niet zien als een oordeel. Jawel, want je, je, jawel, je oordeelt over mensen. Kan zomaar Wel, mijn, niet. Wel, nee. Dat, dat kan niet. Ik, ik, ik ben een ziener, snap je? Ja, dat、ik、zeggen ze a l ze zijn ik allemaal zieners, maar daar geloof ik niet in. Ja, het is goed, Beetje. Hé,、hey, daarom ben je bij mij in therapie, hé?、Hey? Ik ben helemaal niet bij jou in therapie, zeg je? Mag nee, je persoonlijke al, gegevens je. van mensen helemaal niet doorgeven, hoor. Ja,、okay, dat is misschien niet zo professioneel. Maar ik zou zeggen, mensen. Met een paar、uh, sessies, hè? Dan ben r g ik je van het.、Uh, <sweak> even serieus, nou, even serieus! Wil j e、uh, nog duizend levens op aarde、uh, doorbrengen in ellende en zo? Ja, ga je gewoon! m a a r je k a n ook van een.、Uh, in mijn therapie zeg maar. van het l a a s t e niveau. in een paar sessies tot niveau. ...fijf, z e s、so, d a t je niet meer geeft. Je, je, je, je, je bent vermoeiend, je bent vermoeiend. Dat, dat kan niet, mensen hebben hun eigen ontwikkelingstijd nodig. Dat is gelul. h e l a n d Helmand, je moet z e gewoon goed opvoeden, daar gaat het om. Ja, je bent、dat、een potentieel, je, je, je, je gedraagt je als een potentaatrat, dat kan echt niet.、J、Jij hebt er o o k geen verstand van. Nee, nee? Dat, dat wordt altijd gezegd als mensen hun gelijk niet kunnen krijgen. Je hebt er geen verstand van. Rot maar op, ga maar weg. Je hebt er geen verstand van. Ja, zo gaat het altijd natuurlijk. Wat weet jij nou van de zielenreis tussen de levens in? Wat weet je daarvan mee? Nou, daar ga ik het niet、uh, over hebben in mijn uitzending. Er zijn genoeg andere uitzendingen waar je het over kunt hebben, over dat soort dingen. Oké,、okay. maar in ieder geval, uh, uh, via jou、uh, is het mogelijk om met mij in contact te komen. En dan、uh, geef ik、uh, in eerste instantie een gratis sessie, zodat je kan zien weet je wel, je dat je kleur verandert. Laat het dan、ja. ook zien, hè? He? Maar hey, Rad, luister eens. Ik snap dat、uh, Kim er ook is. Ja, die, ja. Moet ik er even r e k Ja, liever wel, ja, want hij verveelt. o k é Ja.、Hm? Ja, hallo. Hey, hi Kim, welkom. Ik zie je ook op de chat. En,、um, ja. De chat zit lekker ja, vol, hè? Zoals gewoonlijk. Kom ook kijken, Zaterdagavond. Maar,、uh, bij Studio Beeld staat al w w w r i d d e r a d i o c o m Komt al l e n l u i s t e r e n als u dit hoort. He, want de chat zit weer lekker vol.、He. Ja, zegt het is. Ja, wat moet ik zeggen? Zit het gezellig?、Uh, ja, eigenlijk wel. Alleen jammer dat Sam er niet op zit. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ja, we hebben het al over gehad. Daar gaan we het nu niet meer over hebben. <laughs> nee, meer over hebben. nee, maar ja. Er、uh, wordt heel veel gezegd. En,、uh, ja, weet je. Uiteindelijk.、Uh, ja, ik weet het niet. Het is altijd zo moeilijk, hè? Als je een、uh, ideale wereld wil hebben. Die bestaat dat niet. Kan dat, niet. Nee, dat, gaat, dat gaat dan weer niet en zo. En dan... Nee, ideale wereld bestaat niet. Dat is onzin. En ik vind het eigenlijk dan altijd wel van: weet je wel, zolang die mensen niet、uh, uit hun slaap houdt. en,、uh, en, en dingen van ze s t e l Tenminste, t als ze het niet、uh, overdreven w i l hebben, dan. dan... <laughs> dat is een so socialistisch standbeeld, hè? Hé,、hey, uh, er is iets met je microfoon niet goed, want hij、uh, rommelt. Ja, nu gaat het nu wel beter. Ja. Oké.、Okay. Uh, maar ja, dus dan, dan denk ik van ja, je kan het beste, maar toch wel hebben dat je wel alles tegen elkaar kan zeggen. Ook al schelden en zo. Oh, ik hoor hier iets moois.、Mag. Ik hoor wat moois. CPR. We kunnen het nog wel eens proberen met Sam na het weekend, de Banweg en eens kijken. Nou, Sam, als je dit hoort, ik krijg net door van CPR dat je weer welkom bent, maar gedraag je wel. Oké.、Okay? En als je denkt,、ja. ik heb een grapje, zet dan een achtergrapje. En niet een grapje maken en dan. Snap je? Want a n d e r e n Het zijn toch ook verschillende smaken? Want sommige mensen die hebben een heel apart gevoel van humor. Weet je wel? Ja, ja, ja. En ik moet er soms ook heel hard om lachen. Er zijn、ja. mensen die heel zwartgallig denken en、uh, alles tot bot toe analyseren en、uh, de grond instampen.、Mm -hmm. En ik kan dat soms ontzettend leuk vinden, weet je wel?、Mm -hmm. Van、uh, mensen die dan, zeg maar, toch een beetje.、Uh, hoe zou je het zeggen? Wel humoristisch zijn, maar daarmee anderen nooit kwetsen. Blah, blah, blah, en bla bla bla. Soms is het ook heel grappig om gekwetst te worden. e n m Ik moet daar soms heel erg hard aan、ja, lachen. mensen zeggen wel eens dingen tegen m e en dan denk ik: oh, oh, oh, dat had ik van de week ook. En dan zit ik eigenlijk gewoon heel hard om te lachen. Dan denk ik: ja, ze kennen me niet. Ja, maar het is... Dat is、ja. het toch ook. En het, het, het, Soms vind ik het ook nog wel eens grappig dat iemand dan、uh, zo creatief is om niet zoiets te verzinnen. weet je Dat ik denk: van, oh god, oh god. weet je Of iemand houdt je een spiegel voor, een soort lachspiegel. Weet je wel, dan、ja. moet je dan、ja. ook heel erg op lachen. Ja, ja. ja toch? Ja. Dus ja, het ligt toch allemaal wel een beetje genuanceerder dan、uh, weet je wel, altijd maar op je woorden moeten letten en zo. weet je wel... je Ja, dat, dat, dat lijkt me zo moeilijk, hè? We hebben nou, niks, ik, ik,、uh, ik weet uit de ervaring dat Sam、uh, een, een zeer conscientieus mens is. En hij is soms d a t grof gewekt. Ja, hij komt uit Brabant. En in Brabant zeggen mensen. die zijn wat vrijer, hè? Dus die zeggen wel eens wat. Dingen wat. Dat ja, dat is echt zo. Die zeggen dan:、hey, h e kerel,、uh, valt dood. En, en dan vervolgens weer je pilsje. Weet je wel, in de kroeg. We hebben wel eens in Brabant in de kroeg geweest?、Nee, Geen dag nooit. Als je in de kroeg、Volk、bent. Nou, ja, en, misschien één keer of zo. En er, maar... zit, en er <laughs> zitten e、er er er、mensen die echt hoogopgeleid zijn. En goed sociaal vaardig. Maar die、ja. zeggen dan gewoon: v heel、uh, kerel, v a l k a potzak. Doet de s t r o n d k r a c h t de tering. Ja, even lelijke woorden gebruiken. En dan vervolgens w e n je een, een pilsje. Weet je, ja, maar zo zijn mensen. En dan kun je. Ja, mensen moeten daaraan wennen. En je kunt wel zeggen: ja, maar dat kwetst mij. Ja, maar zo kun je ja, toch niet maar, in het leven staan? Nee, dat kan. Je wordt gewoon je hele leven al gekwetst. Weet je,、wel? en、uh, ik ben dat dan gewend. Weet je,、wel? en dan. mensen die dat dan blijkbaar dus niet gewend zijn en waar ik ooit. Iets tegen wordt gezegd. Dan zijn ze gelijk in de verdediging. En,、oh, bah, bah, en zo ga je niet met me om. En z denk ik, beep, beep, ja. En i e bep zegt,、uh, pas op, hè, Albert. <laughs> het is al mijn hele leven zo dat mensen zo met me omgaan dat ik het weer moet slikken. En、uh, weer ja, een andere Het, het, het is slikken of、laar. stikken heb ik thuis altijd geleerd. En,、uh, Wat? Oh, het is een limbo. Het lijkt wel k l a a g r a d i o zegt c p i <laughs> h、uh, h a De、nee, CPR l i e v e r d Nee hoor, het is geen klaagradio. We hebben het hier ontzettend naar onze zin. En we is natuurlijk、yeah. niet het koninklijk meervoud. m a a moeten we niet even wat moppen gaan tappen dan? Als het a n d e r zo, zo uh, ontzettend.、Uh... a l s jij e r é é n weet. Ik, ik, ik, ik weet er、ah, ja, zijn. Zo... Ik weet er geen één, maar、uh, meneer Rad die weet misschien wel iets. Oh nou meneer Rad,、uh, hou het wel gezellig. Ja, ik, ik weet misschien wel een leuke mop hè. Oké, hoe komt die dan heet?、Yeah. Hé,、hey, dat a s een Belg en een Nederlander. Ja.、Yeah. Ja, die reden over de weg heen. Ja. ja. En die Belg die snijdt die Nederlander af he. Ja. Dus godverdomme doet hij drie keer. Nou、ja, uh -huh. zegt die、uh, Nederlander van.、Uh, up aan de kant met die wagen stap uit. <laughs> en、uh, je gaat nou in die cirkel staan. Weet je, h i j pakt een tak van、yeah. het bos h he, en e hij,、uh, hij tekent een cirkel op de grond. Ja.、Yeah. Nou en hij zegt tegen die Belg ga in die cirkel staan. <laughs> en wat ik ook doe, kom er niet uit. Als ik er dan. Ja, weet j e wel? Ja, ja. Oké,、okay, die Belg die doet dat. Ja. Nou, en wat hij doet, hij pakt een h o n k b a l k n u p p e l uit zijn、uh, kofferbak. <laughs> ja. En, en, en, en hij loopt bij de wagen van die, die Belg he. Ja. En, en nou hij slaat zo die koplamp eruit he. Ja. Nou ja, hij kijkt naar die Belg toe. Zet die Belg een beetje te, te gichelen, weet je wel. z o v a、ja. n r die. Ja. Nou ja,、ah, ja die, die Nederlander die denkt van wat is dat nou?、Ja. Weet je wel, nou, een keer proberen. Weet je wel,、eh, pak die hondbalknuppel, hoppa, vooruit eruit, weet je wel. <laughs> oh ja, Kijk naar achteren, staat die Belg weer van. Hahaha. i k w e e t h e t Nou ja, oké,、okay. nou ja, hij snapt er niks van. Nou, nog een keer, weet je wel, achteruit、ja. eruit, z e d u k k i n de deur. <laughs> en die Belg die blijft maar giechelen. Dus nou ja, die Nederlander hè, die lopen in die Belg zo. sta je nou te lachen, man.、Ja. Nou, zeg die b i l g Ja h o nou ja, ik eh. Het is wel grappig, want elke keer als jij dan eh, e、eh, die auto in elkaar sloeg, hè, ben ik stiekem uit die stierkel gestapt, zonder dat jij h e t zag. h <laughs> a h i s leuk, meneer g a d Ja. We gaan een leuk liedje draaien. Bedankt voor je invoeging. Ik heb nog eentje, hè? Eentje. Ken dat nog? Nee, nee, is nou te veel. Ik ga zo afsluiten. Volgende nou, keer. Groeten, g u u s Ja, het zal doen. d a h a h a Hahaha. h a h a e a Hahaha. h a h a l a h a h a i a Hahaha. h a n a h a h a h a h e h a h a Hahahaha. h a h a h a a Hahahaha. Hahaha. h a h Fysiek hoek komt volgende week weer. Ik ben helaas door omstandigheden van donderdag of vrijdagavond niet naartoe gekomen. Ja, ik heb ook een tijdsplanning, helaas. Twintig kleine v i n d e r s oh wat zijn ze klein? En twintig kindjes, dat moet een kleding zijn. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa. Pa. パパダッパ、パパパハハ。De jonge mama is de hele dag in touw, want baby's eisen tijd. Maar opapa is aan zijn r o o s t veel vrije huurtjes kwijt. Dan maakt hij warme bakjes klaar en spoelt die luiers vol. Van vrouwtje lief krijgt hij dan steeds een extra kus als l a n doit: 20 kleine vingers, oh wat zijn ze klein! 「ティッパーティーンンティッパーティーンティッパーテンティッティーンティッパ t ティーンーティーンティッパーティンティンティッパーティンティッパーティーンーンティッパーティーンティーンティッパーンティーンティッパーッパーティーーティーンティッ 私たちが好きな人たちを見つーをで、フェーリーフェーリーーフェーリー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 was、uh, de eerste lijve uitzending van、uh, Studio Beeldstraat zonder publiek. ja, En we zijn er doorgekomen. We zijn er. En ja,、uh, yeah, je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, maar daar ben ik inmiddels aan gewend. En ja,、uh, het was geen klare uitzending. Maar iedereen wil ook zijn woordje doen. Van de week hebben andere mensen hun woordje gedaan. En nu hebben we weer andere mensen hun woordje gedaan. En dat is heel belangrijk. Zoveel, zinnen, zoveel zielen, zoveel zinnen. En ja.、Uh, Ik wens jullie in ieder geval een goede, stille week toe. En een、uh, hele goede zondag. w e l w t e r u e s t e n Goe zo. En doei. Dag. En、uh, ik zou zeggen:、um, tot de volgende keer.